Laura Palamans, Professor Motombo? Dus ze waren helemaal niet ontvoerd. Komt dat tegen? Gaan we die een Bavo nu eindelijk doodmaken ja? Dat gaan we. De monsters! Ze komen op ons af! Verduiveld! Bavo! Ik eis een eerlijk gevecht! Roep die wangedroogde van je terug! oké, eh, eh... Laura Pallemans! Tjoe, professor Motombo! Uh, Klaas Bavo, probeert het u! We zijn verloeren! We zijn verloeren! Geziever! Ik reken wel even af met die wandelende lijken. Oh. Oh. Vaarwel professor Lotondo en de Laura Pallemans. Mag ik deze dans van u, jevrouw? Met plezier. Heel het maar op meisje. het mag toch frikas zijn vandaag. Voilà. Dat zullen we nog wel eens zien. Ja. Zo voelt het dus om te sterven. De, stair... de mochts. Mm. Niet slecht, kind. <s pergunt> Zin om je met de grote jongens te meten nu. Kom maar op. Dick, Dick! jongen! Hmm? Wat? Jezus, wat is dat? Marieke... Wat gebeurt er? Klaas, doe het niet. Je moet er tegen vechten. Hey, het grote kwaad is bevrijd. Ik heb het gezien. Kijk naar mij. Ik... Ik ga je aan. Klaas, luister naar mij. Het moet zo niet gebeuren. Je bent een goede jongen. Hou het tegen. Ik, ik weet het niet. Ik niet. niet, ik... Klaas? Allee, Marika, we moeten hier rap weg, jong. Maar... Nee. Nou! Zo, hier staan we dan. Twee goddelijke onkrachten. Tegenover elkaar. Denk je dat je me wat kan maken? Denk je dat heus? Je vergist je. Want ik ben onsterfelijk! <lacht> Neemt gij, Patrick de Velder, de genamde Gilbert Bikaus, tot aan de wettige knecht Ja. Dan verklaar ik aan u, vanuit mijn hoedanigheid als meer kapitein op de lange omvaart en beëdigd ceremoniemeester, man en. eh. Uh, ar. Hij mocht een bruidegom omkussen. Ah, oh, Gilbert. Deze is de schoonste dag van mijn leven. Ja, Patrick, ik moet zeggen, het is voor mij ook Morale, wat is dat nu weer? Ze gaan onze trouw hier niet verpesten, hè? Het is. de skampi. Nee, nee, dat is. dat is genereuze skampi. Het is een allesvernietigende, veroverende natuurkracht. De kracht. De Leviathan, nog groter, nog groter dan de 500 dollies. Ah, Gilbert, ik ben bang. Kom eens hier, schat. Sh, Patrick's Ik zie hem bij. wat een goede vlasseren. Zal ik er een keer gaan? Hoe is met een harpoen? Ha! En het hart van de Nel. Zeker u, in de nam, op de haat, lois ik, met de laatste naastemheid, naar u! Ah, ah, je berg. Ik zie u graag. Ik hou, van het. Ik hou. Heb... van dat is het meer ik heb het gezien. Het is een grote slager. Voor nu nee, komt uit de grond. Een zevenkoppig monster. Het is enorm, het is overal. Zat zat onder er Rotterdam. Het is Rotterdam. Oei, hoi, hoi. Dat ziet er niet goed uit. De oude senille garge melle. Ze het weer moeten oplossen. Enkel magie kan Rotterdam nu nog redden. Gelukkig. Ik heb nog één, hoe wils die moor krachtige toversprilk achter de hand. Enkel te gebruiken in de allerhoogste nood. Sam! Salven! Boop! Wat gebeurt er toch allemaal? <totstitie> Waarom laat iedereen mij alleen? Wat? Ja, dat is waar. Jij bent altijd bij mij geweest. Maar, maar ik wil niet dat ze sterven. Ik ben hier geboren. Ze zijn mijn dorpsgenoten. Oké okay, dan, doe het maar. Rudy, Rudy, waar zit je? Leeft je nog? <coughs> Rudy, het is allemaal weg. Rotterdam is weg. Ja, van de noordboeren weggevocht, gelijk dan ze zeggen. En allemaal dankzij Klaas Balvo. Laat ik nou niet zien omkomen, eerlijk gezegd. Het was Klaas en folk niet. dat snap ik nu hé. Het was maar een pion, een speelbal van duistere kracht. De ware schuldigen zijn domheid en nalatigheid. Iedereen wist dat er iets grondigs mis was in Rotterdam. Iedereen. Al eeuwenlang, maar niemand deed er iets. Ze probeerden het gewoon te verbergen. Als we het lang genoeg negeren, zal het wel vanzelfs weggaan, dachten ze. Ja, Rotterdam was verdoemd van in het begin. Nee, Rudy, Gotterdam is niet anders dan andere plaatsen. Dit had eender waar kunnen gebeuren. Gotterdam was niet slecht. De mensen hebben het slecht gemaakt, omdat ze te laf waren om goed te doen. Ja, qua moraal van het verhaal kan dat wel tellen. Zeg, Marike. Ja? moest steeds na zo'n Hollywoodfilm zijn. Hè? Dat zou een hart moment zijn dat de twee overlevers van de grote ramp Macander als u in een teder en romantisch moment... Alvorens een hoop symboliserende zonsondergang tegemoet te lopen. Ja, ik ga daar eigenlijk zo geen zin in, precies. Moah, nou, ik ook eigenlijk gelijk niet. Zo. Niemand kan bewijzen dat ik geen broek aan had. Die directeur niet, die juffrouw niet, die kleuters niet. Niemand. Wat mij betreft is de zaak hier afgesloten. Slus. Ik ga mijn limonades mijn zwembad liggen. Met mijn ballen bloed. Salut. Strangje net. Chutney en pappendoms. Look over there, Saïm. Wat is dat sap? Heb je een fiche nog gezien of zo? Maar Krijg nu teulbal kanker, Klaas Bavo! Dag meneer Besmet. Mo, Klaaseke. Kom hier jong. Ik was zo ongerust. Ga helemaal alleen daar in eh, Tsjernobyl. Kotter dan. Ja dat hè. Ik dacht dat iets overkomen was jongske. Van kleine op. En? Heb je een scoop voor mij? Foto's? Een ooggetuigenverslag? Nou, je ziet hier de foto van Wendy van Wanten. Heb je iets meegebracht? Wel... Uh, ik... Ik... Ik weet niet of ik iets meegebracht heb.